Alleen al in Amsterdam melden zich in juni 21 jongeren. Ongeveer twee keer zoveel als de maand ervoor. De PvdA wil dat het kabinet maatregelen neemt. De partij wil dat er speciale teams komen die desnoods afreizen naar het land van herkomst van de ouders om de jongeren terug te halen. Ook wil de PvdA een onderzoek naar de omvang van het probleem. Volgens het ministerie van Justitie komen elk jaar tientallen jongeren niet terug van vakantie omdat ze zijn uitgehuwelijkd. Het aantal gevallen van Mexicaanse griep is niet meer bij te houden.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 De slachtoffers waren met andere medewerkers bezig het podium op te bouwen... van het Concert van Madonna op zondag in het stadion van Olympique Marseille. Het concert is afgelast. Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar een serie tuinkabouters... die de Hitler goed brengen. De omstreden kabouters zijn gemaakt door een Duitse kunstenaar. Hij maakte honderden verschillende kabouters, ook in andere houdingen. De man zegt dat hij verrast is over de ophef die zijn werk heeft veroorzaakt. Het weer... Vannacht in het zuidwesten onweer en de komende ochtend ook in de rest van het land zware regen- en onweersbuien. Door te gaten 21. Dit was het NLM. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon de zee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 CT, respect and self-respect, no stress. and map is easy. Just believe that all you need is the air that you breathe. if you don't